4 uur Eva de Jong met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump verbiedt het vrijgeven van een memo van de Democraten over het FBI onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Hij vindt dat er te veel gevoelige en vertrouwelijke informatie in staat. De Inlichtingencommissie had besloten om het wel vrij te geven. Het document is een reactie op het memo van de Republikeinen waarin veel kritiek staat op de FBI en het ministerie van Justitie. De effectenbeurzen in New York zijn na opnieuw een onrustige handelsdag met grote winsten gesloten. Maandag leed de Dow Jones Index het grootste verlies sinds 2011. De dagen erna schommelden de koersen heftig. Ondanks de winst van vrijdag kwam het totale verlies van de week voor de index uit op 5,2 procent. Ook de Europese beurzen sloten de week af met fors verlies.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 Het olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde is niet doorgegaan. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrund voor de kwalificatie van de sloopstyle ten val, waarbij zijn arm uit de kom schoot. Van der Velde is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht en kan dus niet meedoen aan de sloopstyle. Misschien dat hij later nog wel kan uitkomen op de Big Air. Die staat op 22 februari gepland in Pyeongchang.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 En van jou, de luisteraar. Heb je nou een mooi verhaal of wil je reageren op een verhaal... dan kan dat via de Radio 1-app of via 0800-1121. Ik zei het net al, de reizende microfoon. In uur twee hoorde je de laatste versie van deze week... en dit uur hoor je de eerste aflevering van de nieuwe reeks. Wie hem heeft en wie wordt geïnterviewd, dat hoor je zo meteen. Ook staat het team van De Lagarde weer voor je klaar... om je bij te praten over welke series, documentaires... je niet mag missen en vooral waarom je ze niet mag missen. Er is een serie moordenaam. Zijn naam is uh, Diggy Dex. Ook hem hoor je zo meteen. Maar eerst. Een verhaal van iemand anders. Typhoon. Dit is Hemel valt. Met de geniale zin. Ik ben dankbaar voor mijn lach. Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen? Voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn? Hoe anders zou het zijn? Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Kent de muziek, de poëzie, wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach, als ik dat niet had, was ik defiant suicidaal Ze zeggen, doe normaal, man jezelf, al gaat het goed in het paradijs, lijkt soms verdacht op een hel Maar goed, ik sta verteld, sta stil en herinner me, alles is er al van binnen Als de hemel valt, de hemel valt De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal Maar als de hemel valt Zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn god, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet de jou of een zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multerspagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles, beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld? We willen meer plus, door de crisis is dus eens keer. En dan de eeuwige strijd, klopt drama aan de deur, is in ieder van de partij. Ja, ja we willen ons gelijk opgehangen. Aan ideeën van het liefst één waarheid. Liever, hoe zou het zijn? Leven en breek, deel ik het net, is ons met de trein. Pootje je waarde in het universum, modderbad, vestig, koffie in de ochtendkant Als de hemel valt.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 Het was Hemelvalt van Typhoon hier op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. De Nacht van de Radio. Met Malou Holshuizen. En ik zei het net al, de reizende microfoon. Je hoorde hem in het vorige uur al. En toen zei ik het: het was de laatste van de reeks. Hij is namelijk gejat, teruggestolen door niemand minder dan Julius van het Hek, hier, redacteur en regisseur van dit programma. Julius ging op bezoek bij acteur Geza Weiss. De film Het leven is verrukkelijk, waarin Geza de hoofdrol speelt... is op dit moment te zien in de bioscopen. Maar hoe ziet het leven van Geza er eigenlijk uit als hij niet hoeft te acteren? Is hij sowieso gelukkig in de tijd waar we nu in leven? Je hoort het in een nieuwe serie van De Reizende Microfoon. De Reizende Microfoon. De Reizende Microfoon. Dit is weer een nieuwe aflevering van De Reis in de Microfoon. Ik zit hier samen met Geza Wijs, acteur en dj, 31 jaar oud. Uh, Geza, hoe is het met je? Het gaat goed. Ik, ben, um, ik begeef me in de laatste fase van een verbouwing van een, een, nieuwe hu een nieuw huis... een nieuwe plek waar ik ga wonen. Um, dat is natuurlijk stressvol... Ik heb wel eens begrepen dat de meeste huwelijken... hier op de klip lopen op dit punt. Nou heb ik het geluk dat ik uh, geen vrouw heb, maar alleen een hond. De kans dat ik, uh, dat, dat misgaat tussen ons is uh, op dit moment nog niet zo groot. Maar goed, dat kan in die laatste weken natuurlijk nog veranderen. Ik wil het graag hebben met je over, um, over de leeftijd uh, waar jij nu in zit. Je bent 31 jaar oud. Uh, dan ben je eigenlijk ook officieel een millennial. Hoe is het eigenlijk om acteur te zijn en 31? Nou, ik heb eigenlijk het geluk gehad dat ik... Um, of geluk, en ik heb er misschien ook, uh, ik heb er ook hard voor gewerkt... maar ik ben wel in een uh, zeldzame positie... dat ik sinds ik, uh, ja, sinds ik zo, zolang als ik me kan herinneren... eigenlijk werk heb gehad. Um, en inderdaad het geluk dat ik ook... Uh, DJ, dus ik heb ook wel degelijk maanden uh, helemaal niet hoeven filmen of, of toneel moeten spelen, überhaupt weinig toneel gespeeld. Maar um, ik heb me nog nooit echt werkloos gevoeld door dat DJen. Um, maar het is wel, uh, het blijft spannend. Zoals nu ik ook een huis heb gekocht en gewoon uh, de de maandlasten nog verder omhoog gaan, voel ik wel de druk dat ik moet blijven presteren. En um, als acteur heb ik natuurlijk nu net het leven is verrukkelijk gedaan. En de, als het goed is, komt er weer een nieuwe film aan... waar ik nog niks over mag zeggen, beste luisteraars. Maar um, het blijft gewoon spannend. Het, je je voelt je nooit helemaal zeker. Ja. ja, want even over het leven is verrukkelijk. Dan speel je eigenlijk de rol van een, een jongen in de jaren zestig. Um, voor, is, is de tijd waar je zeg maar nu in leeft... Um, hoe kijk je daarnaar? Ben je, ben je tevreden met de tijd waar we nu in leven? Nou... Ik ben ook wel zo iemand die... Ik ben eigenlijk nu al een boze oude man... die voor de deur zit op een bankje... en aan het schreeuwen is naar de, de, de mensen... met de toeristen met rolkoffers en de, de mannen op scooters of vrouwen... die te veel lawaai maken. En, maar ja, dus ik, ik, ik kan net als... Uh, net als bij het leven is verrukkelijk... Waar inderdaad een, een, wat een ode is aan de jaren zestig. Uh, ik kan wel af en toe met enige heimwee... of nou ja, een heimwee, ik was er niet bij... maar ik... ik ik ben ook wel iemand die kan denken dat het vroeger alles beter was. Maar aan de andere kant ben ik me ook bewust dat dat natuurlijk helemaal niet waar is. Er, zijn, er waren toen bepaalde dingen beter. Maar ook heel veel dingen veel minder. En, en wat was bijvoorbeeld beter in die tijd? Nou, ik denk dat het, dat het allemaal iets harder is geworden nu. Dat, um, dat de stad is, uh, ik woon in Amsterdam en de stad is gewoon veel drukker geworden. Uh, ik heb dat zelfs zien gebeuren ten opzichte van toen ik een kind was of een tiener, is de, de stad voelt echt twee keer zo druk. Er zijn echt bepaalde straten waar ik gewoon niet meer doorheen wil. De, de, de, de spiegelstraat daar bij die brug, bij de Prinsgracht... Het is gewoon altijd zo hectisch. Uh, iedere keer dat ik er doorheen ben gaan... vind ik het een wonder dat ik er levend uit ben gekomen. En dat, dat levert gewoon nogal wat stress op in, ja, in het verkeer... en dus in je dagelijkse bestaan. De, de mensen zijn snel geagiteerd er wordt snel geschreeuwd, geroepen... met uh, ge gebaren naar je, komen je kant op. Maar is dat iets van het, denk je dat dat iets met het verkeer is... of dat mensen tot, sowieso stressvoller zijn dan, dan bijvoorbeeld vroeger? Nou, ik denk niet dat mensen per se stressvoller zijn, maar ik denk wel dat... Ik denk wel, dit is een heel concreet voorbeeld... Amsterdam is gewoon op dit moment te druk. Ik weet ook dat de, de gemeente, tenminste ik heb me laten vertellen... dat ze wel er alles aan hebben gedaan om plekken buiten het centrum... populairder te maken, zodat mensen daar ook heen willen. Um, maar dat is wel een van de dingen waarvan ik denk... Amsterdam is een, een, een stad uh, al 400, 500 jaar oud... En is niet gebouwd. Het is wel een, een, een. We vinden het een wereldstad, maar uiteindelijk blijft het natuurlijk ook best wel een klein, pittoresk, schattig stadje. Dus daar maak ik me zorgen over. Maar. Ja, ik, ik, ik, ik denk dat. Wij zijn altijd bang dat, dat alles te snel gaat nu. Dat, dat we, weet je wel, dan gaan we mesmerize van, uh, van. Weet je nog, vroeger was er meer tijd voor dingen en. En nu hebben wij 20 minuten de tijd voor een radio-interview. Terwijl vroeger had je drie uur de tijd voor een radio-interview. Maar ik denk dat dat is al zo lang als wij bestaan. Hebben wij het gevoel dat, dat, iedereen, dat het allemaal sneller wordt. En oppervlakkiger wordt. Ja. En maar uh, vooral denk ik dan als acteur. Als je zou mogen kiezen uh, om in een tijd bijvoorbeeld te leven. Welke tijd zou je dan willen leven? Nou, ik denk wel dat... De, de jaren 60 de jaren heel erg bijzonder leuk waren. En eh, dan zou ik kiezen voor de jaren 60 en dan zou ik de jaren 70 ook nog wel mee willen pikken. Maar, Waarom ook de jaren 70? Nou, er is gewoon een tijd geweest waarin de, de, de, onze grootouders, zeg maar, die hebben moeten knokken voor. Voor, die hebben de oorlog meegemaakt en die hebben of uh, niet meegemaakt, zijn gesneuveld tijdens de oorlog. Maar laten we zeggen dat er veel het, uh, het hebben meegemaakt en dan uh, zo blij zijn dat de oorlog voorbij is en dat er vrede is, dat ze niet meer de, de druk voelen om, om heel erg. Ja, die, die, die genieten makkelijker van het leven, want die genieten van de vrijheid en van de vrede. Terwijl wij weten niet beter. En, uh, ik, ik kan me voorstellen dat onze generatie zich alweer minder bewust is... van hoe fijn het is dat er relatief vrede is. En dat, maar dat betekent ook weer dat er soms... Ja, dat mensen kunnen zich gaan vervelen en dat ze denken... oh, ik, ik, ik, ik voel me nutteloos. En terwijl, herken, herken je dat? Nou, ik, ik heb al vaak genoeg in de interviews gezegd... Dat, dat mijn vader een van de eerste dingen waar hij... Ja, wat hij mij leerde en waar hij, waar hij echt kwaad over werd... was toen ik als kind uitsprak dat ik me verveelde. Hij, hij zei, het leven is te mooi en te kort... om je ooit één seconde te vervelen. Maar ik merk wel aan mezelf... Hoe, ik ben inderdaad acteur en DJ... en eh, ook nog bezig met allemaal andere dingen... en echt een ondernemer, zeg maar... Uh, altijd feesten georganiseerd. En er is er dus blijkbaar een soort van onrust en een, een grote behoefte aan veel prikkels... dat het alleen focussen op één ambacht lijkt niet meer genoeg. En dat, ja, dat is soms wel uh, nou, in ieder geval interessant. En maakt, ben je daar wel eens uh, bezorgd over ook? Ik maak me er wel zorgen over dat ik um, dat het een beetje vlees nog vis kan worden. Dat je, um, ik, ik heb altijd heel stellig gezegd... Ik, ik, niemand bepaalt wat ik word. Ik, als ik dit wil doen, doe ik dat. En als ik nu opeens besluit om uh, een, een, een, een loodgieter te worden... dan word ik loodgieter. En, maar ik denk wel dat als je te veel, je focus te veel op dingen legt... dat het ook inderdaad... Ja, dat het gewoon uiteindelijk... Je, je, dat je nergens echt heel goed in, in, in wordt. En uh, dat, daar moet je een beetje voor waken. Dus ik probeer wel degelijk bij mezelf te raden te gaan van... heb ik genoeg tijd om me nog op dat te richten... en daar echt heel goed in te worden. En ik denk dat ik tot nu toe um, het redelijk goed heb kunnen verdelen. Maar uh, ja, het is wel iets wat je in de gaten moet blijven houden. En hoe kijk je bijvoorbeeld nu uh, in deze tijd naar mensen die heel veel... Online leven, dus op social media zitten, Instagram, Facebook. Is dat voor een acteur in deze tijd ook heel belangrijk om je daar, uh, om daar gebruik van te maken? Nou, ik zou liegen als ik als ik nu nee zou zeggen. Ik denk, ik ben er meer mee bezig dan dat ik me er bezig mee zou willen houden. Ik merk aan een, ik heb ook een aantal bevrienden, collega's. <laughs> ik heb goede vrienden die ook acteur zijn. Die... Eigenlijk helemaal niks met social media doen en die zeggen ja ik ben gewoon goed of niet en ah, ik, dat zal niet de reden zijn dat ik gevraagd ga worden. Maar ik ben me er wel degelijk bewust van dat ik um, ja, zo'n dan nu 70.000 Instagram volgers heb en dat, het, dat er producenten zijn die, die je daarom misschien eerder zullen casten... dan iemand die er 400 heeft omdat dat gewoon ja uiteindelijk ook weer bezoekers kan opleveren. Het is dus eigenlijk ook een soort van portfolio want het laat zien hoe je op dit moment. Hoe lekker je gaat, zeg maar. Ja, en dat lekker gaan, dat is inderdaad goed gezegd. Want ik merk ook bij mezelf dat als het dan... Uh, het, het staat nu best wel stil. Ik merk dat, ik nu, uh, weinig, uh, dat er nu weinig volgers bij komen. En dit klinkt heel treurig. En als ik nu zou luisteren, als ik denk ik, jezus, loser. Maar het is gewoon een feit dat je dat, je dat toch aantrekt. Dat je toch denkt, hè, wat is er nou? Ben ik niet meer genoeg op televisie? Maar hè, die, uh, die, ik ben toch uh, iedere dag op televisie. Maak, maak jij dan nu ook de vergelijking van het aantal volgers... wat je erbij krijgt, heeft te maken met hoe je carrière loopt? Gaat dat gepaard? In misschien in me, in me onbewust. Dat ik, dat ik er wat degelijk... Ik, ik probeer, ik, als het echt zo zou zijn dat ik zou denken... Oh, ik heb vandaag 25 volgers minder dan gisteren. Dus vandaag is een slechtere dag. Er, dat zou, dat zou, zou heel ellendig zijn als ik echt... Want dan, ja, dan geef je echt je hele geluk en, en alles uit handen aan, aan mensen. Waar, ja, aan iets wat je niet in de hand hebt. Maar... Het is wel toch een soort van, ja, er was zo'n serie Black Mirror op, um, op Netflix en die Dat is een futuristische serie waarin op, er zit één aflevering in waarin iedereen elkaar moet raten. en dan kan je dus, ik heb ik gezien ja gezien ja, dan heb je dus kan je ofwel één ster of vijf sterren geven, maar na ieder gesprek, dus ook bijvoorbeeld na afloop van dit interview zouden wij elkaar een rating geven, maar. Iedereen doet dus de hele tijd heel Het erg... wordt dan opgeslagen als, een, als het ware als een soort data... waardoor iedereen elkaar de hele tijd kan zien hoe populair iedereen is. Exact. Dus je ziet een, een, een balkje boven iedereen's hoofd... met het gemiddelde van hoeveel sterren iemand heeft. En dan staan er bijvoorbeeld bij bepaalde clubs of kroegen of, of um, restaurants... staat een minimum cijfer wat je moet hebben om naar binnen te gaan. Wat natuurlijk ja heel interessant is, want je maakt bijna een soort... Uber, untermensch ding, zeg je. Dat, dat het Nou ja, anyway, ik, ik vond het heel... Um, ik vond het heel zorgwekkend, want ik dacht van... Uh, ja, het, het lijkt zelfs af en toe een beetje hierheen te gaan... dat, dat je, uh, als je nu een meisje in een club... Uh, de naam hoort en je, je zoekt even snel op je telefoon... Uh, hoeveel... Uh, uh, of, je zoekt erop op Instagram en je ziet dat ze 40.000 volgers heeft... dan lijkt het soms wel alsof iemand in één keer interessanter is... dan als ze 400 volgers heeft. En Want ervaar je, dat, ervaar je dat zelf ook? Um. Zeg maar dat gevoel hebben. Dus dat je daar iemand anders gaat kijken... als je het gevoel hebt dat hij meer volgers heeft. Oh, dat vind ik echt moeilijk. Ik, um, ik denk dat het bij ons allemaal toch... Of ja, ik weet het niet... Zou je het niet eerder ook charmant kunnen vinden, inderdaad, als je zegt van een van jouw vrienden die dan wel ook een succesvol acteur is, die dan er helemaal niks aan doet, kan ook wel weer heel charmant zijn. Absoluut. Ik, ik, um, ik vind het, uh, er zijn nog meisjes die uh, geen smartphone hebben. Uh, en dat vind ik hartstikke aantrekkelijk. Ik bedoel, uiteindelijk... In één keer verliefd. Nou ja, ik, ik hoop dat... Uh, uiteindelijk moet het, dit is een heel oppervlakkige manier van denken. En als je, als je op, aan de hand van dit soort dingen uh, iemand uit gaat zoeken... of nu wordt het heel specifiek over het vinden van een vrouw... maar het kan ook in, in, in, als je als producent een acteur gaat kiezen... aan de hand van hoeveel volgers je hebt. Dat lijkt me niet Het um, ja. De, daar gaat de film niet per se beter van worden. Je wilt gewoon een acteur die het meest geschikt is voor een rol. En wat dat betreft is dit niet een hele mooie ontwikkeling... want het wordt allemaal oppervlakkiger daardoor. Maar was het daarom dan... want inderdaad, iedereen die altijd maar zegt... vroeger was alles beter, dat is natuurlijk ook niet altijd reëel... maar was het in dit geval niet gewoon vroeger beter, ook zeker als acteur? Nou, ik ben blij dat ik niet op de middelbare school zat... ten tijde van de, de, de smartphone, want ik denk dat... Dat is nu best heftig voor. De, ik hoor wel eens dat dan kinderen dan een, een post uh, plaatsen en dat ze dan uh, sommigen dan 100 likes krijgen en andere zeven en dat de hiërarchie daardoor bepaald wordt. Ja, dat is natuurlijk gruwelijk. Dat is gewoon heel heftig. Um, ja, dus vroeger was alles. Ik denk niet dat vroeger alles beter was, maar dit was misschien wel vroeger beter. Ja, en, maar ja, wat, wat, met, die, met die kinderen is dat natuurlijk... Uh, bij volwassenen is dat precies hetzelfde op dit moment. Ja, dat speelt voor ons allemaal een rol. En uh, laat ik het zo zeggen, ik vind bijvoorbeeld Spotify... vind ik echt... ja, dat vind ik een van de allermooiste uit, uitvindingen van deze tijd. Dus, dus mensen zeggen, ik heb hier zelf... we zitten bij mij thuis en je ziet hier aan mijn rechterhand een kast vol met platen. Ik ben tussen mijn 12 en 18, er ging al het geld wat ik verdiende met in de videotheek werkte... uit naar uh, uh, vinyl, LP's. Dus ik ben ook een romanticus. Ik denk ook, het geluid van een plaat... is nog steeds altijd mooier dan digitaal geluid. Maar ik ben zielsgelukkig... dat ik met een paar, paar tikken op, uh, op, de, op, de, op, de, op mijn toetsenbord... Uh, muziek van honderd van, van jaar geleden kan vinden. Tot aan een album van... Um, van Drake of van Justin Timberlake, wat gisteren uitkomt... dat je gewoon alles heel snel kan horen. Dat is waanzinnig. Ja, de romantiek van in een platenbak op zoek... weet je wel, ik ging, ik ging inderdaad bij Fat Beats of bij Concerto... of Rush Hour, uh, de, de platenboef... Ging ik, op, ging ik al die bakken afstruinen op zoek naar een bepaald nummer. Dat heeft het zo romantisch. Maar het feit dat ik jou nu gewoon alles kan laten horen... op Spotify ja, we kunnen, uh, is toch fantastisch. We, kunnen, we hebben alles tot, uh, tot handbereik, zeg maar. Ja. Maar dat kan ook wel weer een valkuil zijn, denk ik. Voor de creativiteit of voor moeite ergens voor willen doen. Het, het kan zijn dat onze generatie wat, wat, wat lakser wordt. Of tenminste, het is gewoon inderdaad... als je nu iets wilt, een, een betekenis van een woord wilt... Ja, het, is gewoon, het gaat gewoon allemaal... Nou ja, laat ik het, dit is een beter voorbeeld. Ik, uh, ik rijd af en toe auto... En ik ben uh, sinds ik mijn rijbewijs heb, had je de, de Tom. -tom had je... Hoe lang heb jij al je rijbewijs? Ik denk dat het nu iets. Uh, wat zal het zijn? Uh, tien jaar of zo, denk ik. En maar, uh, ik ben dus inderdaad, ik heb mijn examen gedaan uh, met een, een navigatiesysteem. Althans, ik leerde al rijden op, op de NAF. Wat inhoudt dat ik eigenlijk nooit zei... Zelf... Op de NAF, is dat een afkorting? Ik weet niet, het klonk wel cool. Dat vond, ja, vond ik ook wel stoer. Nee, maar, Op de naf. Maar ik, ik heb nooit zelf met een kaart de weg. Hoe mijn, ik heb mijn ouders meerdere malen um, de, de, de, de slaande ruzie zien krijgen. Uh, nou ja, niet echt slaand hoor jongens. Maak je geen zorgen. Mijn vader is heel lief. Maar <laughs> kan niet in deze tijd hè. Ja, ik bedenk meteen, oh me too, me too. Uh, Nee, ik... Um, ik heb, daar, ik heb gewoon meegemaakt, vroeger als wij op vakantie gingen... dat dat altijd een heel gedoe was met kaart lezen... en dan de kaart verkeerd om. Was toch, we zijn uiteindelijk een keertje toen we naar, naar Zuid-Frankrijk moesten... en toen kwamen we uiteindelijk re, zagen we opeens een bordje met... welkom in, in Rome. Dus uh, dat heb ik allemaal meegemaakt. Nou, dat kan gewoon simpelweg niet meer in deze tijd. Want er is een, een, hier een, een telefoon of een, een, een, een apparaat... wat je gewoon de weg wijst. Ja, ik... Ik, ik, ik hou bijvoorbeeld um, uh, voor, mijn, voor mijn nieuwe huis nu allemaal spullen in, uh, in Baanbrug... bij uh, Piet Jonker vandaan. En ben je nu aan het name droppen? Nou, ik vind het een heel leuk bedrijf, maar los daarvan... Uh, ja. Morgen drie bussen met meisjes uh, voor de deur. <laughs> het is een, een goed voorbeeld, want ik ben daar dus de afgelopen periode... een stuk of twintig keer geweest... Maar nog steeds, iedere keer, zet ik weer mijn apparaat aan... en vul ik Piet Jonker in om, om die plek te vinden. Wat eigenlijk natuurlijk ridicuul is... want ik zou nu langs mijn hand wel moeten weten hoe ik naar Baanbrug rijd. Dus dat geeft een beetje aan ja, de luiheid. Of de hoe, hoe... hoe zie je dat dan? Want worden we dan aan de ene kant eigenlijk een stuk dommer... dan dat we eigenlijk al waren, toch? Worden we dommer? Of... Ja, misschien is dom een, een, een, een, een stom woord, maar iets minder intelligent... Minder assertief misschien. We worden gewoon. We worden wat meer. robots. Of nou. de robots nemen ons denken over. Dus ik weet niet of we echt dommer worden. maar we, we, we gebruiken onze hersens gewoon misschien steeds minder. En dat is wel zorgwekkend. Want ontwikkeling is alles. Ik ik, ik, ik. ik geloof een van de. toch de belangrijkste dingen die ik mijn leven wil. als ik zou mogen kiezen. dan zou dat. ja, hopelijk een hele mooie carrière als acteur. en nog heel veel mooie muziek maken als DJ. Maar in the end, aan het eind van de rit... hoop ik dat ik gewoon alles uit mijn, mijn talent... of uit mijn geest heb gehaald. Dat ik, het, dat ik mezelf heb ontwikkeld tot, het, ja, tot de man die ik moest worden. En niet dat allemaal computers dat voor mij hebben gedaan. Ja. En dan staat dus Instagram en al het profiel online... staat er ook los van? Um, ja, dat staat daar wel los van, ja. Ja. Hoe zie je dat nu uh, in de toekomst eigenlijk? Ook wel voor jezelf, maar überhaupt. Hoe, hoe, waar denk je dat het heen gaat? Ik, ik, nou ja, ik weet niet of je die film Her hebt gezien met uh, Joaquin Phoenix. Uh, um, dat uh, ging over de, over de robot? Het gaat een, over een man die een relatie krijgt met zijn computer. Althans, met een stem die uit een, uit een computer komt. En die is er niet, die heeft hij nog nooit gezien, hè? Nee. En, maar dat is heel. Vind ik. Heel, het is een, magistrale film, omdat het vrij geloofwaardig weergeeft... hoe het mogelijk gaat zijn om een relatie met een fictief iemand aan te gaan. En ik, ik ben wel bang dat het daarheen gaat. Dat het allemaal steeds minder persoonlijk... en steeds minder ja, van vlees en bloed gaat worden... maar dat het gewoon steeds meer computerized wordt. Ja. Is dat een woord? Ja. Computerized, het klinkt in ieder geval goed. Anders is het vanaf nu een woord. Nou, we zitten zo een beetje aan het, uh, aan het eind van ons gesprek... en... Uh, ja, ik ben dan toch nog wel heel even benieuwd... hoe jouw ideale toekomst eruit ziet. En dan ben ik vooral benieuwd hoe je het zelf... in. Je luisterde naar de reisende microfoon... hier in de nacht van de radio. Ik werd een beetje abrupt onderbroken. Maar volgende week is Geza wijs aan de beurt... en hij gaat iemand uitzoeken om te interviewen... hier in de nacht van de radio volgende week... Dit is uh, muziek. Ja, dit is muziek. Uh, van Dicky Dex en Eva erover. Dit is Slaap Lekker. Zometeen hier in de Nacht van de Radio. De Lagarde. Is wat ik zei tegen haar. Slaap lekker ding. Want jij is lastig. Nog meer jij. Is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar.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 Slaap lekker. slaap lekker, slaap lekker, slaap lekker, hey, is wat ik zei tegen haken, slaap lekker dingen, want jij is lastig, hey, nog meer jij, is fantastisch toch, is wat ik zei tegen haken, slaap dus.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 Slaap lekker, hoorde je van Digi Dex hier op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. En alle podcasts die je vannacht hebt gehoord. Onder andere het Joop Café. Um, de Sjoege Het andere Joop Café. Um, wat hebben we nog meer? De reizende microfoon. Allebei de delen. En de Lagarde Radio, waar je nu naar gaat luisteren. Zijn allemaal terug te luisteren op radio1.nl. Slash de Nacht van de Radio. Of op de podcastsite van Radio 1. Je kan ze op iTunes terugvinden. Uh, je kan ze op joop.nl terugvinden. Op de Lagarde.nl. En op onze Facebookpagina, uh, like ons. Dan houden we je op de hoogte van uh, wat er gaat komen. En wat er allemaal geweest is. Hier in deze nacht van de radio. Op NPO Radio 1. En we sluiten de nacht af met de podcast van De Lagarde Filmclub. Roger Abrahams, Roy van Vilsteren. Floor Overmars en Cecile Koekoek praten ons bij. Op het gebied van films, series en documentaires. Ook is er een serie-moordenaar. Uh, dat is Dicky Dex. Die je net hoorde uh, met zijn nummer Slaap Lekker. We gaan luisteren naar de. De La Garde Podcast. We is when you your mind. De La Garde Radio. Welkom bij de Lagarde Radio, de podcast over films, series en televisie. Mijn naam is Cecile Koekoek en mijn collega's Roger, Abrahams en Floor Overmars... gaan jullie zo vertellen waar u komende week naar moet kijken. Dicky Dex, de hiphopper, is straks onze seriemoordenaar. En we zitten hier natuurlijk ook zoals elke week met Julius van het Hek. Die doet de techniek. Yes, en binnenkort yes. neemt hij het presentatiestokje van mij over. Maar nu wil hij toch even vertellen wat hij van de film Three Billboards vond... waar we twee weken geleden over hadden. Julius, jij bent naar de film geweest. Jazeker, ja. ik ben um, twee dagen geleden naar Three billboards geweest. Outside Ebbing, Missouri. Ja, ja, zeker. Dank je. Ja. Ik was het even, even vergeten wat er ook alweer achter moest. En ik, uh, ik voelde al meteen dat ik eigenlijk een van de laatste was die überhaupt naar die film. Want uh, iedereen <Gelach> is al geweest, dus ik was een beetje de laatste die geweest uh, uh, is. Dus jij ging uh, met een zak vol meningen ging kijken. Ik, ging ik, ging ik uh, inderdaad zitten. En uh, ja, er zaten nog een aantal uh, jongelingen bij mij in de zaal. En ja, ik vond het een hele goede en spannende film. En ik moet zeggen dat ieder, iedere minuut uh, heb ik uh, op het puntje van mijn stoel gezeten... Um, moet ik wel zeggen dat er een aantal mensen bij mij in de zaal zaten... die uh, hun telefoon constant pakten. Oh, dat had ik ook. Wat oh, deden oh ze dan? Ja? Oh, deze dan? In, uh, nee, ik zal de naam niet Want? zeggen. En ze zaten allemaal te eten bij mij. En ja, dan heet het op de telefoon en ze zit te eten. Ja. Terwijl je denkt, jongens, hoe kan je nou niet bij ja. dat verhaal blijven? E, eten is tegenwoordig normaal in de bioscoop. Ja, met, met bakken, met lachelijk. kilo's, popcorn. Ja, maar, maar gewoon appen en zo, gewoon bedoel appen, je? Gewoon appen, Instagrammen, gewoon eigenlijk de hele mikmak. super irritant. En wat me wel opviel is dat ze dan op de juiste momenten wel konden lachen. Dus, ah. dus ze waren toch ergens wel aan het opletten. Ja. Maar uh, ik was daar door, door, door verbaasd. Maar <laughs> ja. ook... En afgeleid, ja. waarschijnlijk. Ja, ja, ja, maar gingen ze ja. lachen omdat er iemand anders lachte... die wel aan het opletten was? Of? Ik denk dat dat het ja. was. Ik denk dat je elkaar ook ja. hey, Maar vond je het meer een uh, comedie of meer uh, drama? Nou, Het zat er een beetje tussenin. Want ik, vond het, ik, ik, ik, ik zat ook af en toe mezelf af te vragen... vind ik het nou spannend of vind ik het geestig? Of was het ma maatschappij uh, kritisch waar we het toen ook over hebben gehad? Ja... Yeah? Ja, dat denk ik wel. Yeah? Dat denk ik wel. En ik vond, ik vond de setting heel mooi. Dus ik vond het dorpje en hoe ze dat allemaal neerzetten. Yeah. En ik vond het mega spannend met de weg waar eigenlijk niemand komt. Met drie lullige, maar ook hele gigantische grote borden... waar, uh, waar de tekst op stond, vond ik, uh, vond ik heel imponerend. En, uh, ja, en ik, vond, ik vond de acteurs vond ik ook echt goed spelen. Dus dan hebben we het over uh, Mildred, die, die uh, gespeeld werd door Fra Francis Frans McDonald's. McDonald's. Ja, ja, vond ja. ik echt heel goed spelen. Daar wil je geen ruzie mee. En je voelde ook volgens mij die hele film de hele tijd van. Oeh, ik wil met niemand hier te doen hebben. Want het kon ieder moment... weer misgaan. Nou, Floor voelde helemaal niks... Hè, bij die film, toch? Nou, zo... zo. Uh, cru heb ik me niet uitgedrukt. Maar ik vond het helemaal niet grappig. Ik heb echt één keer gelachen... om die dwerg. Ja. Dat vond ik leuk. Dat nou, zegt... was <laughs> misschien meer over mij dan... Maar... Welk moment met die dwerg... vond je dan wel... Nou, in uh... dat restaurant... waar uh, ARX zegt... Uh, nou, ik weet het niet Die eens, deed de afspraakje die ze heeft ja. met hem. En, ja, uh, zit ja, ze daar en met een dwerg. Ja. Nou ja, ja. Ik vond die dwerg heel leuk. Maar goed, uh, ik vond het niet heel grappig. Maar ik vond het wel een goede film. Maar ik vond het geen film die, die bij mij blijft. Over nee. tien jaar weet ik niet meer. Maar Ik snap wel wat je zegt. Om, maar dat komt misschien ook omdat je al heel veel goede reacties had gehoord. Ja, ik had te er veel erover gehoord. Nou, ik moet ik. nog gaan. Heb ik er weer een mening bij, namelijk die van Julius? Ja. ja, ik neem het mee. En wie weet, vertel ik ooit nog wat ik ervan vond. Leuk. Hey, Floor, jij uh, hebt uh, genetflixt uh, afgelopen week. Gebinged. En je, ja, gebinged. Je lag uh, laat in bed. Ja, was een enorm chagrijnig op de Binging redactie afgelopen late. week. Ja, was overigens Hoe... helemaal niet. De bedoeling. Nee, maar waar ging je naar kijken? Waarom naar een jou serie... aan de buis gekluisterd? Ja, waarom ga je naar een serie kijken die Gypsy heet? Vroeg ik me namelijk ook al <lacht> over nou, dat. Nou inderdaad, onaantrekkelijk. Zo'n slechte titel. Dat slaat ook nergens op. Dus dat moeten we vergeten. Maar ik was eigenlijk op zoek naar de film Carol. Ik weet niet ja. of jullie daarover gehoord hebben. Maar het gaat over een lesbische affaire. Maar dan in de jaren 50. En nou ja, heel mooi in beeld gebracht. En in der tijd natuurlijk uh, verboden. En heel spannende film bleek dat te zijn. Maar die bleek niet op Netflix te zien te zijn. Maar toen kwam ik dus op een ander. Ja, kom je in een soort lesbische. Uh, ja. Uh, Andere lesbiennes oh, die je ja, kunt gaan bekijken. dat wat je ook leuk vindt. Maar dat wist ja, ik gewoon voor, voor u? Ja. ja. Maar dat wist ik eigenlijk niet. Maar goed, ik klikte op Gypsy. Ik wist verder niet wat het was. Maar het is een soort in therapie. Ik weet niet of jullie die serie. Hebben oh ja, zeker. Ja, ja. Hè, met uh, Waldemar Thornstra. En uh, Derwig. Jacob Derwig. En Kim van Koos Nou ja, al die mensen. Een topcast. Een psychiater die uh, zijn patiënten ontvangt. En daar staat dan de camera op. En uh, nou ja, goed, dat is het eigenlijk. En dat is dit ook. Het is alleen een vrouwelijke psychiater. Gespeeld door Naomi Watts. Ze is overigens psycholoog. Ze schrijft geen medicijnen voor. Maar Naomi Watts, uh, ze heet Jeannie. En ze is getrouwd. En ze woont in de suburbs. En leeft een vrij... Ja, saai leven eigenlijk. Gewoon echt zo heel Amerikaans... Met omringd door van die Tiger Moms. En, nou, je ziet wel dat ze iets te veel wijn drinkt. en De relatie met haar man is wel goed. Ze heeft een, een dochtertje. En ze heeft dus een... Uh, een uh, ze woont in Connecticut. En ze gaat elke dag met de metro richting New York City... waar ze dan haar praktijk heeft. Maar al snel begin je door te krijgen... dat wat zij met haar patiënten doet... niet helemaal uh, kosher is. Want... Uh, Ten eerste noteert ze de dingen niet zoals ze gezegd worden. Ten tweede... Dat zie je? Dat je je. leest mee? Ja, af en toe lees je mee. en dan, nou ja, dan denk je, dat klopt helemaal niet, dat werd helemaal niet gezegd. Ten tweede uh, zoekt ze mensen op waarover het gaat. Dus er zit bijvoorbeeld een jongen... en die is, uh, zit in een diepe crisis met zijn ex en hij wil haar terug. Zij gaat die ex opzoeken en wordt vervolgens zelf verliefd op die ex. Dat is, dat is dus een vrouw. Ze begint daar een soort lesbische affaire mee. Maar ze heeft allerlei spannende, geheime gedachten. En ze, ze struint dus... S'avonds zegt ze tegen haar man dat ze moet werken. En dan struint ze door New York. En dan zoekt ze dus weer een oud patiënt... daar weer de vader of de moeder van op. Dus ze, eigenlijk is ze natuurlijk ook strafbaar. Want ze manipuleert eigenlijk die patiënt op een hele verkeerde manier. Want ze geeft ze ook dus... Ze zegt tegen die Sam, die dus zijn vriendin eigenlijk terug wil... zegt ze van nee, dat moet je zeker niet doen. Nee, want ze is zelfverliefd op die vrouw. Dus en hangt de dreiging er ook boven dat die patiënten daar achter komen? Ja, die, soms kruisen ze elkaars pad net niet. En, maar het is vooral, de, het karakter van deze vrouw is zo interessant... en je krijgt steeds iets meer te weten van waarom ze dus zo... Want ze lijkt doodnormaal. Ik zou er ook als psycholoog willen. Ze ziet er heel mooi uit. Ze, is heel, ja, ze doet dat allemaal heel goed. Maar ondertussen heb je dus te maken met een echte, hele enge vrouw. En zij is dus de zigeunerin uit de titel Die zwerft door de stad. Ja, ik denk dus... dat denk ik, ik dus ja, Dat is een beetje raar gekozen. Heel vreemd. Yes. Slaat ook nergens op. Dus nogmaals, vergeet die titel. Maar, geval... maar ik hoorde Roy afgelopen week... Roy die er niet is uh, vandaag... maar Roy afgelopen week zeggen dat de serie niet zo goed ontvangen is... Nee, ja, het blijkt dat er een tweede seizoen gekomen is. Het is uh, dus een uh, Netflix Original. En de, die Netflix heeft dus bij het tweede seizoen wel vier uh, afleveringen opgenomen. Maar die heeft de opname stopgezet. Ja, ik weet niet oh. precies waarom. Ik begrijp niet waarom, want ik ben echt heel erg in deze serie geraakt. Met name ook door de. Er zit best wel veel seks in, maar ook lesbische seks. Waar ik normaal. Daarom kwam je hierop uit. Ja, waar je normaal heel vaak naar kijkt. Maar heel goed want... gedaan ook. Dat normaal, ik bij lesbische seks denk ik vaak van. Oh ja, nou, ik Ja, vind het niet zo boeiend. Maar in dit is het ook heel geloofwaardig neergezet, allemaal. Dus het is. En ook omdat zij zo'n. Ja, doodnormale huisvrouw is eigenlijk... of huisvrouw. Zou jij is... alleen te kijken of met je echtgenoot? Nee, met, met mijn echtgenoot. En Die vond hij ook van? Fantastisch. Die wil, gisteren keek ik een aflevering alleen. Hij was echt boos. Oh. Ik, maar, ik, je moet wachten. Ik wil ook meekijken. Het is echt. En Naomi heel... Watts speelt heel goed. Ja, Naomi Watts is. Ik heb natuurlijk alles opgezocht What over deze can you vrouw. Wat kan je zeggen? Het is een heel goed. goede actrice. Is echt heel goed en het is superknap en. Ja, heel gelaagd. Ze doet dat echt fantastisch. En nogmaals, ik zou er zo als psycholoog nemen. Nu nog, nu ik weet dat ze knettergek is. Maar is het dan een vrouw die dus uh, een, normaal, een schijnbaar normaal leven leidt... maar uh, dus er zit dus een enorme splitsing tussen haar leven thuis... en het leven op ja, haar ze, werk. Ja. Dat, waar, en van het werk maakt ze iets heel geks. Nou, in dat werk uh, doet ze op zich niet heel gek... want die patiënten hebben dat ook niet door. Maar wat ze wel doet is vervolgens zoekt ze dus... Kennen ze van die patiënten op en dan stelt ze zich ook voor met een andere naam. Dan heet ze opeens Diane in plaats van Ginny. En ja, als Diane is ze eigenlijk veel meer zichzelf, vindt ze. Ze heeft ook zelf een hele moeilijke verhouding met haar moeder. Eigenlijk alle problemen die de patiënten hebben, heeft zij zelf ook. Alleen ze projecteert dat veel te veel op zichzelf. En heel af en toe ja, krijg je een tipje van de sluier van hoe het zit. Ze heeft ook bijvoorbeeld een oud patiënt, komt dan wel eens ter sprake, die heeft op haar aanraden. Dat weten wij als kijker, weten wij dat, maar haar collega's weten dat niet... het huis van haar moeder in de fik gestoken... en is daardoor in de gevangenis ingegaan en in een gekkenhuis gekomen. En heeft zij allemaal op haar geweten. En, en weet jij, kun jij ook een tipje van de sluier oplichten... van waarom zij uh, zo zou kunnen zijn? Nou, dat vind ik dus wel leuk. De, goede vraag, want dat weet je eigenlijk niet... Je weet alleen, ze negeert haar eigen moeder. Die belt de hele tijd, dat doet ze. Die moeder is wel dan op een verjaardagsfeestje... waar het ook weer een beetje uit de hand loopt. Dus ze ziet die moeder ook een beetje te kijken. Zo van, ja, mijn dochter die spoort niet. Er zijn dingen gebeurd die wij niet weten. Maar ze past ook niet in, dat in die burgerlijke omgeving van Connecticut. Ze, heeft ook, ja, ze stoort zich enorm aan die verjaardagsfeestjes die dan zo groot zijn. En ze, ze, ze past daar gewoon niet. Ze heeft een... Ja, wilde kant, maar ook wel een, ja, psychopathische kant eigenlijk. Spannend. Ja, ja het is heel Gypsy. spannend. Ja, interessant hoor. Gypsy is te zien uh, op Netflix. En we gaan nu even luisteren naar Charlotte Gainsbourg met Hey Joe, cover van Jimi Hendrix. Ja, daar danst dus uh, iemand op voor Naomi Watts... op die vrouw op wie ze verliefd is. En dat is ook echt heel sexy. Oké, okay, Charlotte Gainsbourg Dit was Charlotte Gaensboer met Hey Joe. En Charlotte staat 24 maart in Paradiso te Amsterdam. Roger, ook jij bent aan het Netflixen geweest. En jij keek naar Altered Carbon En dat is dystopische sci-fi, begreep ik nou. Mijn hemel, waar gaat dat over? Ja, waar gaat het over? Dat is een goede vraag. Ik uh, maak zelden aantekeningen voor deze podcast. Uh, maar nu heb ik twee pagina's. <lacht> dus het zegt al wat, ik ben echt een rode van, van dienst... die. A, het zit in Netflixen. B, met een best wel moeilijk uit te leggen verhaal komt. Ja. Uh, maar ik ga een poging wagen. Ja, en uh, waarom? Omdat uh, Altered Carbon... Uh, ja, een van de heetste uh, series is. Want die is net uit. Uh, net uit op Netflix. Uh, groots, groots opgezette serie ook. er wordt veel reclame voor gemaakt. Uh, er is ook goed uitgepakt. Met, uh, er zit veel production value in. Veel geld in gestoken. Eh uh, het is een verfilming, uh, dit ter introductie. Ja, ja nu waar komt gaat het over? Ja, waar gaat het over? Nou, uh, het, is een, het is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Britse schrijver Richard Morgan, boek uit 2002, en nu dus verfilmd voor Netflix. Uh, door mensen die allemaal een uh, spoor hebben verdiend in uh, Terminator en uh, dat soort uh, hm. science fiction uh, dingen. Uh, nou, het verhaal. Uh, het is dus een dystopie, zoals je al zegt. Dus het, is nogal, het, is een, het gaat om een deprimerende schets van de toekomst. Ja, uh, weer. Al, ja, nou ja, dat is niet, het, misschien. Dat is misschien nou ja, ja, serieus gaan over ja, deprimerende. Black Mirror, Black, Black, Mirror, ja, Black Mirror, toch? Ja, voor, ja ik weet, uh, goed nieuws is geen nieuws. Ik weet het niet. Het is een soort science fiction noir. Dat werkt kennelijk dramatisch beter. Goed nieuws zo. is goed nieuws, bedoel je toch? Wat nee. zei ik dat? Geen goed nieuws is geen nieuws, zei jij. Ja, ze, ik probeerde <laughs> probeer op een bepaalde ja, manier te <laughs> zeggen. Dat als het leuke het is, dat, de... dat dat niet werkt misschien. Oh, weet ik niet. En dit ja. is duister en ja. donker. Ja. En dan is het beter of zo. Nou, in elk geval met science fiction. Um, nou, die toekomst is ook best wel deprimerend. De toekomst van Altered Carbon, dat is er een waarin mensen... als ze één jaar oud worden, een soort uh, uh, ja, chip... een digitaal kaartje in hun nek krijgen... dat hun bewustzijn en herinneringen vastlegt. Dus eigenlijk hun persoonlijkheid. En uh, nou, het gevolg daarvan is dat als mensen doodgaan... als hun lichaam doodgaat, dan kan, kan, wordt dat ding in een ander lichaam gestopt. Dat heet een sleeve, een hoes... En in dat andere lichaam kunnen ze dan doorleven. Dus kortom, je leven en je identiteit maar is niet lichaam, langer... Ja, wat wat dan voor lichaam dan? Een, Dood, of een, een, een levent... chiploos lichaam? Goeie of. vraag. Nou, uh, nou is het zo, en dan wordt het een beetje maatschappij kritisch. Uh, mensen met weinig geld die krijgen ja, uh, afgedankte lichamen... van bijvoorbeeld gevangenen. Uh, als, je, als je een, een vrouw bent, kan, kan het zijn dat je een mannenlichaam krijgt. Ja, omdat... Maar leeft het mannenlichaam? Ja, nou ja, leeft. Ja, jouw persoonlijkheid komt in dat lichaam. En dus maar wat wie... gebeurt er? Waarom heeft dat lichaam dan niet een andere persoonlijkheid? Ja, dat uh, nou, dat is uh, Welke lichamen krijgen een nieuwe persoonlijkheid? <laughs> dat is een vraag die jij toch ook hebt, of niet, Floor? Ja, ik snap ja. het niet. Uh, ik ook niet. Uh, misschien kan... is er ooit een begin geweest waarbij alle slechte mensen. Een uh, chip nee, dat wil nog steeds. En, ik, dit, d, d, d, ik had niet op deze vraag gerekend, dus dit moet ik een beetje nee, improviseren. Er gaan mensen met, dood. En iedereen ook, van de een krijgt een chip. Ja. En dan gaat iemand dood. Nou, ter dood veroordeelde bijvoorbeeld, die mogen dan niet verder leven. Dus die chip wordt dan ook vernietigd. Soms gaat een chip kapot. Um, er zijn ook katholieken in deze uh, science-fiction-serie. Wat best bijzonder is, want religie komt daar eigenlijk niet zo vaak aan voor, volgens mij. En die willen bijvoorbeeld niet uh, verder leven. Die zeggen, wij, hebben, wij willen één leven hebben... en daarna gaat onze ziel hopelijk naar de hemel. Dus wij willen niet uh, in een volgend lichaam. Nou ja, uh, maar dat zijn die volgende die... lichamen, wat zijn dat voor lichamen? Waarom krijgen die niet een chip? Als, zijn dat pasgeboren lichamen of... Um, ja. Nou, dat weet ik niet. Dus ik ga gewoon even verder met het verhaaltje ja, wat ik okay, op papier ja, sorry, heb staan. Ik is <laughs> Ik ga me vastklampen. Misschien komen we vanzelf ja, op een antwoord. Ik ah. begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp er helemaal niks van. Waar de lichamen vandaan komen. Ja, okay. nou, dus dat zijn de armen. Die krijgen afgedankte lichamen. Jij, jullie ja. is... Afgedankte lichamen. Oké, okay, daar nou komt dan Ik ben ook een... nog een beetje in de duister aan het tasten. Ja, ja ik ook, Ik hoop dat het allemaal wat helderder wordt. De rijken. Die, uh, uh, nou, die hebben het goed. Die krijgen geen afgedankte lichamen. Die kunnen strakke, gezonde lichamen betalen. Die nooit verouderen. Ja. Nou, dat. Die hebben reserve lichamen achter de hand. En die kunnen zelfs de informatie uit hun ID-kaart... kunnen ze uploaden, dus hun persoonlijkheid... uploaden op een reservekaart. Om echt volledig onbeschadigd het eeuwige leven uh, tegemoet te gaan. En die mensen worden dan meths genoemd... naar Methusalem de... Senior uit de Bijbel, die oude meneer. Nou, dat is de opzet. Ja. En, dan nou ja. <laughs> okay. ah. en dan nu het verhaal. Oké. En dan nu het nou, verhaal. Eén chip komt in het verkeerde lichaam terecht, ja. denk ik. Um, Hoop ik. Nee. Uh, nee. Het gaat om uh, ene, uh, een man die heet Takeshi Kovacs. Uh, <laughs> een uh, envoy is hij eigenlijk. Een envoy is een soort commando. Dus een, een militair, ontzettend getraind persoon. Uh, die is 250 jaar geleden doodgegaan. Uh, maar nu wordt hij, uh, keert hij terug in het lichaam van de uh, trouwens extreem gespierde Joel Kinneman. In wie we Will Conway herkennen. De tegenstrever van Frank Underwood in House of Cards. Uh, hey, en waar is de oh, chip ja. uh, waar is het, het chip? laatste seizoen? Uh, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En waar is de chip dan de, de afgelopen 200 jaar geweest? Ah, ah. Even geen vra gedetailleerde geen... de, de, de, vraag over chips. Nou, luister hoort, luister die, die gewoon die even mee. Die, luister nou gewoon even. Nou, deze, deze... Ja, maar hij is 200 jaar dood geweest. Maar hij, nu komt hij tot, nieuw tot leven. Ja, ik denk dat het, dat maar, het onderdeel heeft uitmaakt. Dat andere Waarom heeft dat lichaam niet <harts> al? Wat zit er in dat lichaam voordat die chip erin gaat? Kijk, gewoon, naar die, kijk gewoon even naar die serie. Ik ben pas twee afleveringen Schip. verder. Ik probeer hier iets over te zeggen. Sorry het Roger, Ik kan er ook helemaal niks aan doen. Nee, ik kan er ook niks aan doen, <laughs> mensen. Het is gewoon ontzettend complex. En dat is ook een negatief punt. Dat wil ik ook gaan benoemen. Maar laat oh. me gewoon even dit verhaaltje afmaken. Oké, okay, deze gast keer terug. Gespierde gast, Joe Kinneman. Will Conway... Frank, Frank Underwood, House of Cards. Die blonde gast. Nou, ja. um, Dat is dus een extreem getrainde soldaat. Die wordt... wordt Opeens na 250 jaar wakker. Hij blijkt te zijn gekocht door zo'n rijke stinkert, zo'n meth, een Lawrence Bancroft. Nou, die. Be Het wordt er niet makkelijker op. Die Bancroft, die uh, heeft een nieuwe hoes gekregen. <lacht> uh, dus die keerde terug in een ander lichaam en ontdekte dat hij, dat hij zelfmoord had gepleegd. Maar hij geloofde dat niet. Hij denkt dat hij is vermoord. Daarom heeft hij... Is Roger, ik, okay, even. Ben je Ik, ik ben, ben de kijken. eerste Alinea van het eerste a uh, mm. Ja, ik ben nog niet eens op mijn tweede a Nou, uh, oké, okay. we houden het hierbij. Wat was... is, wat is het goede punt van deze serie? Ziet het er gaaf uit? Uh... Het ziet er heel gaaf uit. Okay. Er is ontzettend veel geld ingestoken. Geruchten zijn 150 miljoen dollar. Nou, dat wordt weer gesproken door de maakster. Maar um, nou, heel veel geld, dat zie je er ook wel aan terug. Is Alleen de het... samenvatting van deze serie is... Op mogelijk te maken. Had ik nog nou, één dat, vraag? Dat nou. Niet over die kaartjes nee, die iedereen in zijn nek de kaartjes, heeft. Okay, maar okay. Kan ik met mijn neefje van de acht naar deze serie kijken? Nee, dat, daar ziet er gewelddadig voor, vind ik. Okay. Maar hij is dus echt ook zo ingewikkeld. Ik heb twee afleveringen gezien. Ik, moest de, ik heb hem regelmatig stopgezet om even te bedenken oké, okay. okay, kaartjes, oh. uh, uh, sleeve, oké, okay, die gast is dan die heeft die van teruggehaald, heeft hem ingehuurd... om zijn eigen moord te onderzoeken. En dan wordt het een soort detective Oké, okay, het is een detective -verhaal. En toen ben ik verder gaan kijken. Dus okay, nou, dat ik heb ga, ik, ik gedaan. kies uh, na deze uitzending voor uh, Gypsy. Maar Altered Carbon is ook te zien op Netflix. En wij zijn volgende week weer te horen op Radio 1 vrijdagnacht. Tot dan. Dankjewel, Roger, voor deze zeer uh, intelligente, duidelijke uitleg. Nog even ik over die kaartjes. Twee, <laughs> ja, ja. Maar huh? Ik ben benieuwd. Ga jij hem afkijken, Roger? Ja, want uh, het, het begin was super ingewikkeld. Het heeft zoveel maar maar moeite het... gekost, die twee afjes, zonder om ja. die af te haken. O, terug spoelen. Maar bij de, bij de tweede aflevering was ik wel uh, tot, toch echt geïntrigeerd... door het detective-verhaaltje van... is deze man echt vermoord, hoe zit het? En verder wordt er inderdaad veel te veel verteld in deze serie, maar ja, het ziet er nogal mij nog tof uit. De spanning zit erin, dus ik ga wel verder kijken. Oké, okay, okay. als het car carbon is te zien op Netflix tot volgende week. Dag. Dag. De nacht van de radio. De serie-moordenaar van de week. Stel je voor, je wordt naar een onbewoond eiland gestuurd... met genoeg eten voor 80 jaar en een Smart TV op het strand... met vijf tv-series. Welke vijf series zou je selecteren? In de vorige editie gooide Jaap Jongbloed Dirk Gently's... Holistic Detective Agency eruit en zette Bloodline erin. Dus nu zitten we op het eiland met Stranger Things, Mr. Robot... The Sopranos, Twin Peaks en Bloodline. Wat kan weg en wat moet erbij? Vandaag is Koen Jansen, beter bekend als Digidex, onze seriemorder. En momenteel is hij bezig met een nieuwe plaat die eind dit jaar verschijnt. Zeg eens Koen, welke serie neem je mee naar het eiland en welke gooi je in de zee? <laughs> het is echt een, een, een ondoenlijke opgave. Zeg. Ja, moeilijk hè? Uh, dan ga ik toch voor Breaking Bad, die keer erin gooi. Ja. Dat is toch wel een van de series die mij in de reeks van de afgelopen tien jaar... het uh, meest is bijgebleven en het meest constant is gebleven. Ja, en voordat en, we daarover en... verder praten, over Breaking Bad... welke moet eruit? Want daar uh, kunnen we korter over ja, zijn waarschijnlijk. Ik heb een aantal niet gezien ook, dus, dus ik vind dat ook wel moeilijk. Bloodline heb ik, heb ik nog nooit gezien. Twin Peaks heb ik helemaal niks mee. Ehm... Uh, dus dan ga ik voor Twin Peaks. Twin Peaks ja. eruit. Ja. Okay, nou. maar, en ik geloof, uh, ik geloof het helemaal dat het, dat het een klassieker was. En ik heb één van aflevering gekeken, maar toen dacht ik... Wel van, jeetje, dit is wel redelijk gedateerd. Maar, ja. Uh, maar ja, er goed, is ook een nieuwe ik, serie uh... van gemaakt. Maar ik begrijp ja, het, Twin dat... Peaks gaat eruit. We gaan ja. verder praten over Breaking Bad, want dat is veel leuker. Want die moet er volgens jou in. En waarom? Ja, nou ja, het... het, het, het gegeven ten eerste dat ik het dat ik het gewoon, en, en dat hebben we minder series, maar in deze vind ik dat ontzettend knap gedaan. Dus dat je, dat je, dat je die uh, de emotionele spreid eigenlijk die je voelt als kijker, de sympathie die al die eigenlijk altijd weer overwint voor de hoofdpersoon, dat is uh, dat vind ik gewoon heel erg interessant. Ja. Daaraan. Dus dat je, dat je, dat je, dat je heel erg op meegenomen in, in zijn hoofd en in de beslissingen die hij maakt en dat je het ook snapt. Ja, terwijl en, en, dat eigenlijk en, en, gruwelijke beslissingen zijn die hij neemt. Ja. Ja, maar dat je daar uh, ja, dat dat op een hele goede en een gestage manier in wordt meegenomen. Ja. En, en, en dat vind ik ook het wel. Het kracht gaan die serie. Ik heb er zijn ook een boel afleveringen die ik ook niet meer kan uh, reproduceren. Maar wel een functie hadden in het, in het geheel. En dat vind ik heel mooi eraan. Soms heb je wel series die net even te snel gaan in ja. de in de karakterontwikkeling. En, en, en dan denken ze op een gegeven moment, oh ja, we moeten misschien iets mee gaan verdiepen of zo. Maar het, ik vind het gewoon mooi dat het, dat het, dat er van tevoren. Zo komt het op mij over heel goed over naast gedacht, is waar ze naartoe willen. Ja, en, dat... en als je terugdenkt aan die serie, dan denk je ook vooral aan die hoofdpersoon. Dat is toch wat je bijblijft. Ja. ja, ja, ja. Ja, Walter White is daar natuurlijk wel de ster. Daarin. En ja. ook het, het, het knappen met vrij weinig personages en heel veel ruimte erin. Dat ligt dan natuurlijk in de, in de, in de setting waar het zich afspeelt in het lege uh, New Mexico. Uh, ja, dat is gewoon heel veel ruimte. Uh, letterlijk ook in het landschap. En, en, en er zijn gewoon niet heel veel keeper, key personages. Dus daarom kan er goed op worden ingezoomd. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat is, dat is iets, uh, iets, uh, iets wat mij qua verhalen altijd altijd het meest uh, trekt. Oké, okay, nou, we gaan uh, Breaking Bad meenemen naar het strand. Ja. Um, jouw uh, golven Theatertour, die start in mei. En daarmee trek je met je live band langs de Nederlandse theaters. Uh, komt, ja. ja, hartstikke leuk. Hey, dankjewel, uh, Diggy Dex, alias Koen uh, Jansen. Uh, tot een geen volgende dank. keer. <laughs> yes, geen dank. Succes ermee. Ik hoop je. dat hij er lang in blijft. Ja, vast wel. Ik gok van wel. Oh, toch. Hij stond er al eerder in, dus uh, die blijft wel oh, even. Mooi. je dankjewel. Hoi.